Het is 11 uur, Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. Het KNMI heeft vanmorgen code oranje afgekondigd... vanwege de storm die wordt verwacht. Het geldt voor de provincies Friesland, Groningen, Noord-Holland en Zuid-Holland. In de rest van het land geldt morgen de code geel. De ANWB verwacht morgen grote drukte op de wegen... vooral dat mensen vanwege Sinterklaasfeest eerder van hun huis vertrekken. Het KLM heeft vanwege de storm tientallen vluchten naar bestemmingen in Europa geschrapt... De NS houdt vast aan de normale dienstregeling. In de avond en nacht wordt de storm gevolgd door springtij. Om dijkdoorbraken te voorkomen sluit Rijkswaterstaat waterkeringen en zeesluizen af. De regering van Oekraïne is bereid om te praten over vervoegde verkiezingen, zegt de vicepremier. Honderdduizenden Oekraïners protesteren al anderhalve week tegen de regering. Ze zijn woedend omdat president Janukovic weigert om een associatieverdrag met de Europese Unie te tekenen. Volgens de demonstranten laat de president zich onder druk zetten door Rusland en moet hij opstappen. Minister Timmermans van Buitenlandse Zaken heeft het plein in Kiev bezocht... waar de duizenden Oekraïners tegen de regering demonstreren. Hij heeft er gepraat met betogers en de oppositie. Hij zegt dat hij niet de indruk wil wekken dat hij de oppositie onvoorwaardelijk steunt. Timmermans is in Kiev voor een vergadering van de OVSE die morgen wordt gehouden. Mark Rutte wil dat de Belg Guy Verhofstadt na de Europese verkiezingen voorzitter wordt van de Europese Commissie. Vanavond heeft de premier als VVD'er... met andere liberale leiders uit de Benelux afgesproken dat ze de kandidatuur van Verhofstadt steunen. De steun van Rutte is opmerkelijk, omdat veel VVD'ers grote moeite hebben met de uitgesproken pro-Europese standpunten van Verhofstadt. Arjen Robben heeft in het bekerduel met Augsburg een diepe vleeswond opgelopen aan zijn rechterknie. De aanvallen van Bayern München werd vol op de knie geraakt door keeper Hitz, die uit zijn doel stormde. Het eerste onderzoek blijkt dat er in de knie van Robben niets is beschadigd. In de eredivisie is Go Ahead Eagles geëindigd in een gelijkspel. Die wel werd op... Pardon, Go Ahead, Herakles natuurlijk geëindigd in een gelijkspel. Die wel werd op 3 november na 20 minuten gestaakt, omdat het veld door de regen onbespeelbaar was. Vandaag zette Herakles een, een kwartier voor tijd op voorsprong. Valkenburg maakte in de 88ste minuut gelijk. Ook het inhaalduwel tussen ADO Den Haag en Nerenveen eindigde in 1-1. Van Duinen zit ADO in de 70ste minuut op 1-0. In de extra tijd maakt de 8 een gelijkmaker. Het weer in het Zuidoosten nog wat regen. Elders klaart het op en blijft het droog. Het is vannacht maximaal 3 graden. De wind neemt geleidelijk toe tot kracht 7. Morgen de storm. Dit was het NOS Journaal. Eén enkele nood. En het is er.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 Buiten is het, rond het Vriespunt. Binnen zit Rob Tripp. Mijn oog viel vanmiddag op een column van dichter Erik-Jan Harmens. Op de website van de Volkskrant stond hij. Het ging over zijn slaapritueel. Hij kan moeilijk in slaap vallen. Ik citeer, ik poets mijn tanden. Mijn wekkerradio op het nachtkastje is afgestemd op Met het oog op morgen op Radio 1... Ik heb hem zo zacht afgestemd dat je niets kunt verstaan... van wat de presentator of de gasten zeggen. Want als ik wel wat kan verstaan, kan ik me niet concentreren op mijn boek. Waarvan hij dan één bladzijde leest voordat hij in slaap probeert te vallen. Beste Erik Jan, ben je een keer de opening van het oog? Hoor je het helemaal niet? Of je hoort dit wel, maar dan slaap je dus voorlopig helemaal nog niet. Nou ja, is ook niet erg. Goeiedag. Blijf wakker, zeggen ze dan bij sommige andere programma's. Wat dacht u van uh, bijvoorbeeld een van de beste vrienden van Romario... die wij te gast hebben vanavond? De voetballegende die inmiddels politicus is in eigen land, Brazilië. En daar een van de gangmakers is bij de protesten... tegen het WK Voetbal in Brazilië. We gaan het hebben over Romario en over het WK Voetbal. En over het massa-ontslag natuurlijk hier in Nederland bij verzekeraar Achmea. Duizenden mensen raken hun baan kwijt. En de vraag is, komt dat nou alleen doordat wij met z'n allen op een andere manier verzekeringen afsluiten? Of is er bij Achmea ook iets anders aan de hand? Guy Verhofstadt, u hoorde het net ook in het nieuws... moet de nieuwe voorzitter worden van de Europese Commissie. Zeggen althans de liberale leiders van Nederland, België en Luxemburg. Praten we over straks met Alexander Pechtold. We zijn heel benieuwd natuurlijk waarom ook premier Rutte die kandidatuur steunt. En om vijf voor twaalf. alvast maar eens even bellen met Tessel, met Carine Wolkers. Want u hoorde net, het gaat stormen morgen. Eerst het nieuws van vandaag. Woensdag 4 december. Ja, en uh, dan gaat het over minister Timmermans. Die was vanavond in Kiev op het plein bij de demonstranten die voor aansluiting bij Europa zijn. Hij zag daar vooral jonge mensen. Zij zijn vol zelfvertrouwen. Ze zeggen er komen steeds meer mensen naar dit plein. Er komen steeds meer mensen die duidelijk gaan maken dat onze regering een Europese keuze uh, moet maken. Ik vind, dat, uh, ik vind dat mooi. Bij verzekeraar Achmea verdwijnen 4000 banen. Dat komt vooral door internet, zegt bestuursvoorzitter van Duin. We zien met name het laatste jaar een enorme toename... van het aantal klanten dat hun verzekeringen koopt via internet. En daarop zullen wij reageren. Een grote klap, maar niet onverwacht, zegt het personeel. Nee, er moet uiteraard iets gebeuren. En we zijn natuurlijk een grote organisaties... dus je kunt er echt niet omheen uh, dat er dit soort zaken plaatsvinden. Voor 3000 medewerkers dreigt gedwongen ontslag. Maar wie zijn die mensen? Het gaat uh, vooral uh, om die medewerkers die uh, klanten te woord staan... Uh, ook mensen aan de telefoon... Maar als de klant zelf de informatie aan ons geeft via het internet... dan betekent dat dus dat we minder medewerkers nodig hebben intern... om dat werk te doen. Het personeel begrijpt het wel, maar toch. Heftig, heel erg heftig. En vooral voor de medewerkers die het betreft. is zo ontzettend heftig. Want ja, je zal het maar zijn, hè? Straks meer erover. In de Tweede Kamer ging het over Edwin de Rooij van Zuiderwijn. Premier Rutte had gisteren laten weten dat Prins Bernhard in 2000 achter het onderzoek zat van de inlichtingendienst DKDB... naar de ex-man van prinses Margarita En dat kan natuurlijk helemaal niet, zegt de Partij van de Arbeid. Wat mij betreft staat één norm heel erg voorop. Uh, dat is dat burgers in Nederland niet bepalen... waar politie, geheime diensten onderzoek naar doen. Ook niet als die burgers van Koninklijke Huizen zijn. Volgens de Roy van Zuiderwijn was dat onderzoek redelijk ingrijpend. Het gaat letterlijk over schaduwen en over het uh, zich in je leven mengen. Rutte legt uit dat Bernard niet zelf het onderzoek heeft gelast... maar er hoogstens om heeft gevraagd. En bovendien stelde het niet zo heel veel voor. Er is een daagslag geweest die twee dagen geduurd heeft. En er is geen sprake van taps of volgen of spioneren. Hij ziet dan ook geen aanleiding voor excuses... of voor een gesprek met de Roy van Zuidwijn. De Kamer accepteert de verklaring van Rutte... maar de Roy van Zuiderwijn zelf houdt er een eigen gevoel aan over. Het is mij uh, onduidelijk of dat uh, uh, de woorden van de heer Rutte zijn... of dat die hem door me in de mond gelegd zijn. Veel mensen vinden het moeilijk om over te stappen naar een andere zorgverzekeraar... ook al is de premie een stuk lager. Omdat niet altijd duidelijk is wat er precies wordt vergoed... raadplegen ze websites die de zorgverzekeringen vergelijken. Maar pas daarmee op, waarschuwt minister Schippers...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 Als adviseur, maar zelf blijven beslissen. Vaar er niet blind op. En aan alles komt een eind. Vanavond presenteerde Ferry Mingelen voor het laatst Den Haag vandaag. Maar echt verdwijnen uit politiek Den Haag doet hij niet. Ik ga dus weg bij de NWS, bij Nielsuur. Uh, niet helemaal naar mijn zin. Maar ik blijf hier komen. Ze zijn nog niet van mij af, roep ik dan vrolijk. Dat was nieuws vandaag op radio en tv. En de Kanten. Vanmorgen Freddy van Tijn. Ja, kankerpatiënten zijn hier in Nederland slechter af dan in veel landen om ons heen. Vooral patiënten met kanker in maag, nier, prostaat en lymfklieren. De Volkskrant schrijft over getallen die in de Lancet zijn gepresenteerd. Het is niet makkelijk om vast te stellen hoe het komt dat Nederland het zo slecht doet. Dat legt een hoogleraar evaluatie van de gezondheidszorg uit. Het kan zijn dat wij hier later naar de dokter gaan... Maar wat beslist meespeelt, zegt zij... is dat Nederlandse artsen niet gemakkelijk medicijnen voorschrijven... en ook andere regels hanteren voor opereren. De rekentoets die vanaf dit schooljaar verplicht is... in het voortgezet onderwijs deugt niet. Dat zijn een groep deskundigen vandaag in de Tweede Kamer. Een emeritus hoogleraar wiskunde die de toets zelf heeft gemaakt... noemt driekwart van de vragen absurd, gekunsteld. En nog erger, zeker 11 van de 60 vragen waren dubbelzinnig. Dit lijkt mij een goed plan. Op het station in Haarlem is de achtste fietslampautomaat van Nederland neergezet. De Fietsersbond wil veel automaten. Fietsers kopen een lampje als ze makkelijk beschikbaar zijn... op de plaats en op het moment waarop ze nodig zijn, denkt de bond. En Amerikaanse dierenactivisten proberen bij de rechter in New York... van elkaar te krijgen dat chimpansees worden erkend als persoon voor de wet. Dan zouden fundamentele mensenrechten op hen van toepassing worden... en dan zou natuurlijk verstrekkende gevolgen hebben. Chimpansees zouden dan bijvoorbeeld het recht hebben in vrijheid te leven... en niet te worden opgesloten. En de Telegraaf schrijft dat verschillende diplomaten... Bij de krant hebben geklaagd dat de politie niet ingrijpt... als gewone burgers in Den Haag hun auto op de plek zetten... die voor het korre diplomatiek is gereserveerd. Eerder waren juist de diplomaten in Den Haag in het nieuws... omdat vele van hen hun auto overal neerzetten waar ze willen... en nooit een boete betalen. Er zijn sites waar je je wensenlijstje voor Sinterklaas online kunt zetten... voor degene met wie je Sinterklaas viert. De anderen kunnen daar dan afstrepen wat ze gaan geven zonder dat je het weet... Volgens de beheerder van zo'n site, loodjestrekken.nl... willen mannen van Sinterklaas het allerliefst sportzokken. Op twee, ja zeker, en drie staan boeken en opladers. Vrouwen willen het liefst iets voor de persoonlijke verzorging. Of op twee, sieraden. En op drie staat, is dat echt zo? Dat is, ik, ik, ik schrijf wat de kranten schrijven, okay. ik verzin niks. Een vogelhuisje. Deze onderwerpen, morgen uitgebreid in de ochtendbladen.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 Parks heten ze. En dit nummer. She. Ja, we zijn wel wat gewend de laatste tijd. Maar in één keer 4000 banen die verdwijnen. Dat is toch echt voorpagina nieuws natuurlijk. 4000 banen die verdwijnen bij Achmea. Kees Koman is auteur van een boek dat net was verschenen. Eerlijk over Later. Dat een nogal ontluisterend kijkje biedt in de verzekeringswereld. Goedenavond, meneer Koman. Goedenavond. Ja, daar komen we nog wel op, op dat uh, haarscherpe beeld. Maar eerst even dit massa-ontslag. Had u dat verwacht? Uh, nee, eerlijk gezegd niet. Ik, uh, ik, ik weet wel dat, de branche het, uh, het, het, het, het, dat het heel slecht gaat met de branche. En, maar dat er in één keer 4000 mensen uitvliegen. Trouwens wel uh, over drie jaar tijd. Maar, ja, maar uh, dat, is, dat, is wel, ja, dat is inderdaad uh, enorm veel. Uh, intussen gebeurt het uh, overigens ook wel bij andere verzekeraars. Alleen niet zo massaal. Nee, zelfs leggen ze vandaag heel erg de nadruk op... Internet, hè? de crisis. Mensen zijn zuiniger, zijn zorgvuldiger. hebben minder te besteden aan verzekeringen. kiezen ook beter op internet. Zit daar nou, wat in, denkt u of niet? Nou, daar zal, daar zal wel iets van waar zijn. Uh, bij, uh, bij Centraal Beheer, dat is een uh, direct uh, verkoopkanaal, zal dat wel waar. Zal dat wel kloppen. Maar er spelen natuurlijk ook andere dingen. Uh, Agmea uh, is is, uh, heeft het grootste marktaandeel wat betreft. Uh, uh, levensverzekeringen. En, uh, daar, ja, dat is op dit moment een slagveld. Want, uh, er wordt nauwelijks nog een polis, uh, polis, verkocht op dat gebied. Hoe komt dat? En ja, en als dat, ja, dat heeft natuurlijk heel erg veel te maken met, uh, met het vertrouwen dat, uh, dat, uh, dat weg is. Na de, na de enorme Woekerpolis-affaire. Waarbij mensen, de polishouders naar schatting tussen uh, 60 en uh, 150 miljard uh, euro ongeveer zijn kwijtgeraakt. Van de, de experts, volgens de experts. Ja, dat vertrouwen, dat vertrouwen is uh, helemaal weg in, die, uh, in, in deze branche. En als je dan het grootste marktaandeel hebt, zoals Achmea... dat trouwens wel de laatste jaren wel geprobeerd heeft... Uh, veel uh, van die producten uh, weg te halen van de markt en te, te, te vervangen. Mm -hmm. Ja, maar dan staan natuurlijk ook de winsten. De winsten staan erg onder druk. De marges staan heel erg onder druk. Overlijdensrisico, verzekeringen... die zijn, uh, om maar een voorbeeld te noemen... in verhouding tot vier jaar geleden ongeveer... Uh, gehalveerd. Hè. Je betaalt nu de helft van de prijs die je uh, uh, vier of vijf jaar geleden betaalde. Dus ja, de marges zijn ook uh, geringer. Ja, dus daar en, is op een enorme manier de klat in gekomen. Ja, de, de, de, die wereld die ligt uh, eigenlijk uh, ligt die op, uh, op apengapen. De, de, de meeste verzekeraars, waarvan ik, ik weet trouwens niet of Achmea er ook bij hoort... maar ik weet het wel van Nationaal Nederlanden onder andere... die staan uh, heel regelmatig op de stoep bij de Nederlandse Bank... die nu wel doet wat ze heel veel jaren niet hebben gedaan... namelijk uh, toezicht houden. En uh, dat is, uh, ja, daar gaat het eigenlijk alleen maar om om damage control. Die die die schade die mag niet uh, uh, die mag niet uh, zo groot worden als die eigenlijk is. Hè? Die, uh, uh, die ligt nu voor het grootste deel toch bij de bij de consument. Er is wel een, een, een, een uh, de waarbeke norm is er een soort compensatie, maar die compensatie stelt, stelt ontzettend weinig voor. Ja, dus die financiële ombudsman die dat dan heeft onderzocht en die daar precies, allerlei aanbevelingen over heeft gedaan. Precies, dat he? He? Precies, dat ja. En moet nog van. even over ja. die verzekeringswereld zelf, he? want daar heeft u dat scherpe boek over geschreven. Het klinkt heel naar, misschien juist op de dag dat bekend wordt dat zoveel duizenden mensen hun baan kwijt gaan raken. Maar dat zijn dus denk ik voor een deel toch ook mensen geweest die al die vreselijke polissen natuurlijk aan de man brachten, of niet? Ja, ik weet het niet. Ik denk dat dat natuurlijk toch vooral de verantwoording is voor de, voor de leiding, voor de, voor de directiekamer. Wat daar wat onder gebeurt, ja, die mensen die, die, die voldoen aan opdrachten en die verkopen dan polissen waar, waar onkosten op alle mogelijke manieren worden verborgen. Uh, ja, kan je dat die, uh, mensen, die, uh, die mensen van Achmea dan het personeel kwalijk nemen? Dat vraag ik me af. Ik nee, denk en dat de verantwoordelijk... leidingen, zegt u, want dat zijn dan degenen die er verantwoordelijk voor zijn geweest. Die zijn er waarschijnlijk goed mee weggekomen. Die, die, de, de, de meeste zijn, zijn daar. Dat, het boek gaat bij mij voornamelijk over Egon. Uh, die zijn fantastisch weggekomen. Fantastisch ja, die weggekomen. Hebben, ja, die hebben geweldige buitenhuizen. En, en uh, ja, die hoeven zich geen zorgen te maken over, uh, over uh, pensioen of, nee. of, of, of zoiets. Maar is het nou zo dat als Egon, als Achmea zich niet... op deze manier met dit soort polissen had ingelaten... dat ze nu niet zo in zwaar weer zouden zitten? Oh, absoluut. Als ze... Als, als, uh, gewoon simpel blijven verzekeren. Het ouderwetse verzekeren, het saaie verzekeren. Dat vonden ze, dat vonden ze ook wel van zichzelf. Want daar was Egon was daar een voorloper in om dat, uh, om dat eens te veranderen. Maar als ze dat waren blijven doen... Dan, uh, ja, en de mensen uh, keurige garantieproducten blijven aanbieden... Dan hadden dan, ze kunnen was het, opvangen dan was het... dat mensen via internet tegenwoordig verzekeringen afsluiten... dat de crisis er is, dat de mensen kritischer zijn... dat ze goedkopere verzekeringsproducten ja. willen hebben? Ja, nou, daar, ze, daar hadden ze natuurlijk op kunnen inspelen. Kijk, de Nederlandse markt is ook heel, heel uh, bevolkt. Die is, is, dit, dit is eigenlijk wel verzadigd. En er zijn diverse experts die ook verwachten dat, dat die wereld ook kleiner zal worden. omdat het, uh, te, ja, Er zijn, er zijn te veel spelers. En als dan ook nog eens een keer de, de marges onder druk staan... Dan, dan, ja, dan is het ook eigenlijk logisch dat, uh, dat, er, dat er grote klappen vallen. Hè? Dat, uh, en of, of, of er faill faillissementen gaan vallen, dat kan je, dat kan je niet zeggen. Maar dat, dat weet ik ook niet. Maar dat ze het heel erg zwaar hebben op dit moment... Uh, dat, is wel, uh, dat staat wel vast. Ja, hoe is dat in andere landen? Zie je daar iets soortgelijks of niet? Nou ja, dat is natuurlijk eigenlijk het verschrikkelijke. Kijk, dat, dat, daar zou het toezicht zeggen: uh, toezicht uh, zou zich dat moeten aantrekken. Kijk, nu, nu uh, houdt de Nederlandse Bank goed toezicht. Maar dat is, uh, dat is in, de, in de afgelopen twintig jaar is dat helemaal niet gebeurd. En het, dus het, het erge is dat dit soort producten, die verkocht zijn, meer dan 7 miljoen. In Nederland, die, die, dat is onmogelijk in Duitsland en België. Ja. En daar hoor je, ja, dat is. Ik, ik zou dan zeggen, als overheid zou je daar toch ook wel iets uh, van mogen aantrekken. Ja, het is te weinig gebeurd tot nu toe, vindt u? Nou, dat vind ik wel. Niet gebeurd. is nog nooit. Nee, er is helemaal niks. En als ik het dan op Egon uh, end, waar dan uh, alle grote mannen nu nog steeds uh, uh, in corporate Nederland uh, hele belangrijke rollen spelen. Ja. Dat vind ik heel erg, ja. Dat die ja. mensen nog allemaal een, een, een, een, een stempel kunnen drukken... op ja, hoe, het, hoe die wereld dan fatsoenlijk zou moeten worden. Ja, wat ziet u voor de komende jaren, meneer Koma, Gaat dat verzekeringswezen er heel anders uitzien in Nederland? Of wat moet je daarbij voorstellen? Nou ja, kijk, in ieder geval zijn die kosten nu... die kosten die, die, die, die, die kunnen niet meer zo krankzinnig. kijk, die kosten werden ook allemaal verborgen. Nou, dat, dat, dat, dat gaat niet meer. En dat komt ook door het toezicht... Uh, ja, er zullen, er zullen verzekeraars toch wel uh, ja, gaan afvallen, denk ik. Het, uh, en, saai heeft en, de en, en saai heeft de toekomst, zoiets? Ik, ik, ik, ja, ik, ik, denk, ik, ik denk het wel. Het, het, het, het leggen zou wel kunnen, maar als het maar, als het maar uh, uh, transparant is. Kijk, dat is nog steeds, er zijn nog steeds kosten. Dat is nog steeds hetzelfde eigenlijk. Nog steeds bij al die want een hoop verzekeraars... leven nog steeds van die, van die boekenpolissen. En uh, die kosten, die zijn, uh, ja, er zijn nog steeds enorme kosten voor, voor het aankopen van beleggings, uh, beleggingseenheden. Daar is nog steeds geen onderzoek naar gedaan. Er is nog steeds niet bekend hoeveel de verzekeraars daaraan verdienen. En dat, moet, dat zal allemaal moeten gaan veranderen. En dat gaat ook veranderen, want anders dan overleven ze, dan gaan ze niet overleven. Okay. Kees Koolman, hartelijk dank. Schrijver van Eerlijk Overlater, naar aanleiding van het massa-ontslag bij Achmea. Dank je Graag gedaan. turn <laughs> ja, dat is er dan helemaal. En glowing in the dark. De liberale leiders van Nederland, België en Luxemburg... steunen de Belg Guy Verhofstadt... bij zijn kandidatuur voor het voorzitterschap van de Europese Commissie. D66-fractievoorzitter Alexander Pechtold is een van die liberale leiders... die Verhofstadt steunt. Goedenavond, meneer Pechtold. Goedenavond, meneer Trip. Begrijp ik goed dat daar overleg over is geweest in het torentje vanavond? Ja, dat klopt. En wie waren daar nog meer? Uh, daar waren uh, de leiders van Benelux-partijen. Dus uh, via de telefoon hadden we de net benoemde premier van Luxemburg, uh, een liberaal. Kijk aan. En zowel vanuit Wallonië als vanuit Vlaanderen waren uh, daar ook de leiders van uh, zusterpartijen van D66 en de VVD. En Guy Verhofstadt zelf was daarbij. En premier Rutte neem ik aan. Ja, natuurlijk. Het, was, het, het, het, het was torentje van Rutte zelf natuurlijk. Ja. ja. Zeg, en waarom is, uh, moet u ons eens uitleggen, Guy Verhofstadt de gedronkelijke gewoon de voorzitter van de Europese Commissie. Nou ja, het is een, een man met een enorme Europese ervaring. Het is uh, een oud premier, dus ik denk ook dat hij een goed netwerk heeft. En hij heeft de afgelopen jaren ook op, vind ik goede en verstandige wijze leiding gegeven aan uh, een belangrijke fractie binnen het Europees parlement, die van liberalen en democraten. Uh, en dat is een fractie die nog wel eens geregeld het verschil kan maken wanneer christendemocraten en sociaaldemocraten het niet eens zijn. Nee, en dat vindt premier Rutte allemaal ook? Ja, kijk, uh, Verhofstadt is iemand die uh, zeer bevlogen over Europa kan praten. Maar ook ziet dat Europa nog niet af is. Het is een van degenen die gepleit heeft dat we uh, het bankentoezicht uh, en alles daaromtrent beter moeten regelen. Uh, het is uh, wat dat betreft ook echt iemand die in oplossingen denkt. Ja, nou ja, ik vraag het u, omdat in de... Partij van de premier. Nogal nare dingen, natuurlijk, over Verhofstadt worden gezegd. Hè? Dat het een eurofiel is, dat hij tegen de maan blaft. Er is zelfs de Europa-woordvoerder van de VVD-fractie geweest die zegt dat hij erger is dan Geert Wilders of Marine Le Pen. Heeft u het over dat soort dingen nog gehad of niet? Ja, maar die, die, die uit. Die zijn ook weer teruggenomen. Uh, kijk, ook in Europa zijn er natuurlijk verschillen. En tussen D66 en de VVD zijn verschillen. Maar als je kijkt naar het speelveld wat, uh, wat, wat dadelijk op het Europese toneel verschijnt... dan denk ik dat je met een oud-premier als Verhofstadt uh, iemand die echt ook binnen het Europese parlement inmiddels zijn sporen heeft verdiend. Ook het lef heeft gehad om als oud-premier uh, daar, uh, laat maar zeggen, weer van vooraf aan als parlementariër te beginnen. Uh, dat we daar zowel als, uh, als D66, maar ook als VVD... blij mee, mee moeten zijn, als ja. hij het wordt. Ja, die, vooral die toevoeging die u maakt, hè, ook uh, VVD. Want dat is natuurlijk wat de meeste mensen willen weten. Van, vindt de VVD dat allemaal ook, wat u zegt? Ja, nou ja... Uh... Niet voor niks steunen we nu met deze partijen deze kandidatuur. Maar Verhofstadt zal natuurlijk ook moeten zorgen dat hij brede steun bij andere partijen krijgt. En ook houdt. En dat natuurlijk ook tussen D61 en VVD zitten verschillen. Uh, en het is dus zaak aan Verhofstadt om te zorgen dat hij die, dat. Die, dat een realistische agenda uh, blijft voeren. En afgelopen... Wat verstaat hadden... u daaronder, onder een realistische agenda? Nou, afgelopen weekend hadden wij een, een congres in, in Londen, waar al deze partijen uit heel Europa samenkwamen. Daar heeft Verhofstadt een speech gehouden, waarin die ook zegt, van ik, ik, ik ben helemaal geen federalist, ik ben niet voor een superstaat. Ik wil een Europa dat werkt, ik wil een Europa dat kansen biedt. Uh, ik, ik, bepaalde uh, zaken die we nu in Europa hebben opgebouwd, vrede en veiligheid, daar sta ik voor. En ik denk dat liberalen en democraten daar alleen maar in kunnen steunen. Oké, okay, dus niet de Nazi-staat afschaffen en eurofederalisme? Nee, het zijn allemaal van die, van die, van die, van die grote begrippen. Uh, nee, Europa, ik, haal, ik haal Frits Bolkestein aan, die nog een week of wat geleden in ditzelfde programma dat soort dingen namelijk ook zei als het ging over Verhofstadt en zijn bezwaren daarvoor naar voren. Ja, gebracht. maar ja, aan de andere kant Kijk, wat, wat, wat, wat Bolkestein de afgelopen jaren, toen hij nog actief was, uh, uh, voor Europa heeft gedaan. Is dat juist aan diezelfde agenda werken? Maar ik, ik ontken niet dat er natuurlijk verschillen zijn. Die zitten er ook, uh, zeker als het om Europa gaat, tussen VVD en d 60 alleen in Europa... Kan je, als je samenwerkt, kan je meer bereiken. En ik denk dat de, de overeenkomsten die we hebben, namelijk zorgen dat er meer werk is. De jeugdwerkloosheid, dat zijn de zaken die ook in dat weekend centraal stonden. En die er uiteindelijk ook in een manifest zijn gedeeld... Uh, dat dat de zaken zijn waar Volstad moet, voor moet gaan vechten. En dan moet hij natuurlijk ook zorgen dat de critici ook binnen de VVD aan boord blijven. En, en die stuurmanskunst mag je van een oud-premier wel verwachten. Ja, nou ja, u misschien ook en de VVD ook. Hè? Want het zou natuurlijk ook zomaar kunnen dat dat bij de komende campagne voor de Europese verkiezingen... hier in Nederland een rol gaat spelen, hè? die steun voor Verhofstadt. Ja, nou ja, ik, ik, ik, ik voel me zeer uh, blij uh, bij, bij ik bedoel, uh, wat dat is voor ons dat iemand die ook nooit het debat uit de weg gaat, ook in de Nederlandse media geregeld, nee. euh, naar voren komt het verhaal ja, inderdaad bevlogen weet te vertellen. Daar is ook wel eens kritiek op, maar ja, aan de andere kant, hij moet ook weer een stootje kunnen. Ja, maar voor alle duidelijkheid, u gaat daar natuurlijk mee de boer op hè, in de campagne. U verwacht het van de VVD ook? Nou ja, eerst moet iets zien te worden. Want er is ook een andere kandidaat, de eurocommissaris Een. Die kennen we allemaal nog van, van de begrotingen, een fin. Dus, uh, nee, maar ik bedoel, kon... u gaat de boer op met zijn kandidatuur in die ja, campagne... Absoluut. ook als dat straks in Nederland een rol gaat spelen? Ja, natuurlijk. En dat ja, verwacht wat... u van de VVD ook? Uh, als hij het woord, dan, dan neem ik aan dat we ook natuurlijk ieder met ons eigen geluid, uh, nogmaals VVD en D, <laughs> te verschillen. Maar ik, ja. ik, ik, ik, ik zal zeker voor, uh, voor Verhofstadt campagne voeren. Ik hoop zelfs dat er ooit de mogelijkheid is dat, dat we als Europeanen ook op Europese lijsten kunnen stemmen. Dat, ja. spreek, ja, maar nog een keer voor de duidelijkheid meneer pechtelt. u verwacht ook van de VVD dat die campagne gaat voeren voor Verhofstadt. Uiteindelijk zijn we dan dadelijk met, met, met, met één uh, familie van liberalen en democraten. En dan zou het, zou het gek zijn als je je leider niet steunt. Nee, precies. Ja, oké, okay, goed. In één zin, wat gaat er veranderen als Verhofstadt voorzitter wordt van die Europese commissie... als je dat vergelijkt met nu? Nou, ik denk toch wel wat meer transparantie. Het is, het is iemand die, die veel meer inzet op democratie. Het is iemand die ook een, een, een, een realistisch wat dat betreft... Hij maakt zich zorgen. Ik sprak hem vanavond dus over ja, de afnemende steun voor Europa. De terechte zorgen die mensen heeft. Maar als je hem dan vervolgens hoort argumenteren en, en, en echt vanuit zijn, zijn tenen gedreven... Uh, dat verhaal waarom we in Europa uh, niet alleen inmiddels het nodige bereikt hebben. Maar wat er allemaal nog valt te bereiken. Dan heb ik alle vertrouwen ja. in dat hij dat gaat doen. Ja, En helemaal tot slot nog even dat citaat toch van Bolkestein. Alleen de Belgen denken dat Europa een oplossing is voor hun eigen communitaire problemen? Ach ja. <lacht> ik luister ook graag naar Bolkestein. Goed. Ik dank u wel. We nu graag gedaan.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 Oh. Nelly Fortado, And like a bird, zeven over half twaalf is het. Ja, we blijven nog een beetje in de Europese sferen... hadden we het net over de kandidatuur van Guy Verhofstadt. Vandaag was in Brussel de Griekse premier Samaras... waar hij met de huidige voorzitter van de Europese Commissie, Barroso, was om het aanstaand EU-voorzitterschap van Griekenland voor te bereiden. Jazeker, vanaf 1 januari is Griekenland voorzitter van de EU. Journalist Bruno Tersago in Athene, goedenavond. Goedenavond. Dat klinkt toch een beetje gek dat Griekenland voorzitter wordt... als dat land tegelijkertijd ook onder curatele staat van diezelfde EU, of niet? Ja, het klinkt wel een beetje uh, tegenstrijdig, want uh, Griekenland moet eigenlijk doen wat Europa zegt, uh, weliswaar niet alleen Europa, maar ook het IMF uh, in de vorm van de trojka zijn die hier neergestreken en die leggen dus eigenlijk het economische beleid van Griekenland op en tegelijkertijd gaat Griekenland nu voorzitter worden van de EU en dat betekent in zekere zin ook dat Griekenland een beetje de politiek, de economische politiek ook gaat sturen van de EU, dus dat lijkt toch wel heel contradictorisch. Ja, Vinden ze dat in Griekenland zelf ook niet een beetje raar? Uh, ja, ze vinden het in Griekenland eigenlijk een beetje belachelijk, zou ik maar zeggen. De, de mensen in de straat kunnen er eigenlijk niet goed bij. Uh, Griekenland mag zijn eigen economische politiek niet meer bepalen. Uh, dat heeft uh, Olyren trouwens een tijdje geleden met zoveel woorden gezegd. De commissaris, hè. Ja, precies. En... Uh, ja, in, in hoeverre is deze regering in staat om dan een soort politiek te creëren voor heel Europa... als het nog niet eens voor, voor een eigen land een politiek kan vormen. Dus dat, uh, dat uh, wordt op hoon gelach een beetje onthaald, ja. zeg maar. Hoe staat Griekenland ervoor op dit moment eigenlijk? Nou, uh, op dit moment zitten de on onderhandelingen met de trojka, dus dat uh, is... Dat IMF, Europese Centrale Bank en de Europese Commissie. Die onderhandelingen die zitten eigenlijk muurvast. Er zijn nog een aantal punten uh, waar Griekenland het eens moet over worden met die trojka. Dat is onder meer dat er een wet moet worden opgezegd die op dit moment mensen beschermt dat ze niet uit hun huis kunnen worden gezet als ze hun lening niet kunnen afbetalen. Dus dat moet worden opgeschort. En er moeten ook nog heel wat mensen worden ontslagen in de openbare sector. En dat is echt het grootste taboe voor de Griekse politicus. Uh, dat die eigenlijk ook heel veel mensen heeft aangenomen. Dus dat gaat een beetje in tegen de aard van de Griekse politicus. En um, de regering staat op dit moment enorm onder druk. Het is een regering van twee partijen. Nea Democratia van premier Samaras en PASOK, de partij van voormalig premier Papandreou. En vooral bij PASOK rommelt het heel erg. Dus heel veel van de parlementsleden van die partij willen helemaal, helemaal niet instemmen met het opzeggen van die wet die huurders of, of mensen die een lening hebben aangegaan, die die mensen beschermt, zodat ze niet uit hun huis kunnen worden gezet. Nee. Ja, en onder dat gesternte moet dus dat EU-voorzitterschap straks uh, beginnen. Gaan ze er wel echt wat van proberen te maken, de Griekse regering? Nou, dat is natuurlijk wel de bedoeling. Er is, er is in ieder geval wel een, een soort programma uitgestippeld. Uh, dus waar ze gaan, uh, zich op richten. Dat gaat onder meer om de mobiliteit van uh, de mensen zelf. Um, en het gaat ook om het feit dat ze willen dat, er heel, dat, dat Europa meer gaat focussen op uh, verkeer. Via de zee. Daarmee ja. uh, wordt natuurlijk de Griekse scheepvaart... Uh, ja. toch, die wordt daar beter van. Of de Grieken zelf daar beter van worden. Dat is een andere zaak. <laughs> want die Griekse... die betalen helemaal geen belasting, lees ik altijd. Hè? Nee, precies. Die betalen geen belasting. Dat is, een wet, dat is in de grondwet vastgelegd door de Griekse junta. In de jaren zeventig, binnen de jaren zeventig. En toen de democratie werd hersteld... Is net dat artikel in de grondwet nooit veranderd. Dus... Of de Grieken daar zelf beter van worden, dat is nog maar de vraag. Uh, maar tegelijk wil uh, Griekenland ook Europa meer dwingen om uh, samen een beleid te voeren een vluchtelingenbeleid te voeren. Want uh, op dit moment wordt Griekenland nog steeds overspoeld... door uh, massas vluchtelingen. Nu natuurlijk vooral uit Syrië. En het land kan het eigenlijk niet aan. En er is op de, dit moment helemaal geen Europees beleid... dat die problematiek aanpakt. En dus daar gaat uh, Griekenland ook voor ijveren. Wat me op zich geen slecht punt lijkt natuurlijk. Nee. Want het is een Europees probleem. Ja, tuurlijk. Terje, dus, Bruno, tot slot. Hoeveel kost dat eigenlijk, zo'n voorzitterschap? Hoe, hoe, hoe ben je eraan kwijt? Nou, uh, Griekenland zal er zelf 50 miljoen euro aan besteden. Uh, er is ons gezegd hier dat het minder is dan uh, wat de andere landen besteden aan een voorzitterschap. Maar ik heb niet kunnen nagaan hoeveel andere landen dan eigenlijk wel besteden. Um, ja, hoe dat geld gaat worden besteed, dat is nog een andere vraag. Uh, een maand geleden, anderhalve maand geleden nog, hebben we een bericht gezien dat uh, een speciale commissie die zich gaat bezighouden met dat voorzitterschap een. Uh, een uh, buurt heeft opzij gezet voor het aanschaffen van speciale dassen en sjaaltjes ter waarde van 147.300 euro. Dus het lijkt me toch dat die prioriteiten nog niet helemaal op orde staan. <laughs> Oké, okay, goed. Wij spreken elkaar er vast nog over. Dankjewel voor nu. Bruno Tessago vanuit Athene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 in my time if heartaches brought pain in love's crazy game i'd be a legend in my time if they gave gold statues for tears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 Dat was Johnny Cash, een legend in my time. Zo was dat. Goed, um, ja, laten we eens even hierna gaan luisteren. Do Brazil, do Brazil, do Brazil. Zomaria, Zomaria, Zomaria, Zomari! Bota-corona de rei! Ja, wij dachten dat we hier voetbalcommentatoren hadden die er wat van kunnen. Ja, dat ging natuurlijk over, precies over Romario, over de oudspeler van onder meer PSV. Gaan wij het in deze aflevering van onze korte voetbalserie in aanloop naar de WK-loting aanstaande vrijdag hebben met Jacob Koerts, een vriend van Romario. Dag meneer Koert. u schoot al in de lach toen u dit fragment hoorde. Ja, prachtig. Ja, dat is het. Ja, want u kent hem heel erg goed. Waar is dat begonnen? Waar heeft u hem leren kennen? Hoe is dat gegaan? Ja, dat is. Uh, ja, vroeger had ik wat uh, zaken in Amsterdam, restaurants, een café, Braziliaans. ja, je weet dat uh, als je buiten je eigen land bent en ergens naartoe kan gaan waar een Braziliaanse community is, dan ga je graag daar naartoe. Ja. En zo heb ik hem leren kennen in de restaurant. En, Daarna zijn we echt een goede vrienden geworden. Ja, en gebleven. Spreekt u nog steeds of niet? Ja, nog steeds. Ja? Ja, ik heb hem nog een paar weken geleden nog gesproken, omdat ik kreeg een telefoontje van de voorzitter van PSV Over een bepaalde zaken over reclame eigenlijk mm. voor een bepaalde bedrijf en ook voor uh, koning uh, Juliana Fonds. Om iets daarmee te doen. Oké, okay. en als het nou over dat soort dingen gaat, dan heb je ja, contact met dan, hem en dan, ja. dan weten ze u natuurlijk wel te vinden. Nou, zei ik al, het is een, een voetballegende. Legendarisch was hij natuurlijk ook wel, omdat hij niet altijd zijn afspraken nakwam. Hè? Dat is een van die, uh, van die dingen wat uh, eigenlijk op het nadeel komt. Van hem. Maar uh, aan de andere kant, uh, ik vind hem een hele goede persoon, een hele goede mens. En, uh, ja. Die vergeef je gauw dat soort dingen. Ja. Maar heeft hij u wel eens laten zitten of niet? Ja, dat was een, iets heel belangrijks ooit. Dat was toen ik ging trouwen. Ja. En toen hij zou getuige zijn. Dus ik ben één dag van tevoren ben ik bij hem thuis. Heb ik een auto van hem geleden van, van mijn familie. Hij ja, had zo'n grote auto waar veel mensen had kunnen zitten. En we hebben afgesproken volgende dag om tien uur in de ochtend. Hij zou getuige zijn. Hm. En hij uh, is niet komen op dagen. Dus ik heb hem vaak gebeld. Telefoon en hij hem niet op. En, en uh, ja, toen in de tijd was ik een beetje boos. Maar je ah. kan niet blijven boos op Romario. Romario is, is zo bijzonders. Eigenlijk uh, toen hij voetbald was hij heel bijzonders. Ja. Ja, op veld, met goals en met alles wat hij deed. Dus toen en, dacht uh, u, dan kan ik hem dit wel vergeven? Als hij niet komt op Nou, daar, zo getuigen. ging het niet precies, maar, maar uh, uh, uiteindelijk. Uiteindelijk, uiteindelijk toch wel. Omdat uh, hij belde vier en uh, hij doet net alsof er niks aan de hand was... terwijl dat in mijn hart en in mijn hoofd <laughs> nog was... En uh, mijn vrouw toen uh, was nee. heel boos. En, uh, maar daarna, ze heeft ook hem uh, vergeven. Het is weer goed gekomen, ja. Ja. Zij, Is Romario, want dat is die serie van ons... Hè, op weg naar die WK-loting... is Romario blij dat dat WK in Brazilië wordt gespeeld? Niet echt. Nee. Er uh, speelden heel veel factoren. En, uh, en uh, corruptie. En, uh, hij is helemaal tegen die, die, die voorzitter... van die uh, Braziliaanse voetbalbond... Helemaal, hij mag die man niet. Uh, Ze zijn hem uh, uh, achtervolgen, procederen, weet ik wel allemaal. En, uh, die vorige ook, die Tessera was ook een grote boef. En, uh, hij laat er niet bij zitten. Hij, hij gaat, is er niet bang voor, hè? Nee. Hij is er niet bang voor. Nee. Hij gaat echt, uh, en hij zegt, zoals vroeger hier ook in Nederland: hij zegt gewoon wat hij denkt. Nee. En uh, soms is het niet helemaal goed. Maar in dit geval. Maar soms wel. ook wel, hè? Ja. ja. Mark Bessems, dat is onze correspondent in Brazilië. Goedenavond, Mark. Goedenavond. Ja, vertel eens wat meer. Hoe kritisch is Romario op de FIFA en op de, op de Braziliaanse voetbalbond? Hou, behoorlijk kritisch. Het wordt het WK in Brazilië, zegt hij altijd, maar niet van de Brazilianen. Dat zei hij al een paar jaar geleden. Tegenwoordig zit hij in de politiek, hè? hij is parlementslid, sinds jaar of drie. En uh, hij was eigenlijk van meet af aan uh, hartstikke kritisch over het WK. Uh, de FIFA en de Braziliaanse voetbalbond, uh, nou ja, dat is echt, uh, daar heeft hij het niet zo op. Corrupte bende uh, is kort samengevat zo'n zo beetje zijn kritiek. Hij vindt bijvoorbeeld dat de FIFA veel te veel uh, zeggenschap heeft uh, gekregen in Brazilië. He, dat zij bijvoorbeeld de prijzen voor de kaartjes bepalen... die dus voor de meeste Brazilianen veel te duur zijn, dat, dat vond hij belachelijk. Uh, dat er stadions komen op plekken zoals in Manaus... een stad in, in, het, in, in het Regenwoud in de Amazone. Zonder een echte grote voetbalclub. Ja, dat vindt hij geldverspilling. Dus hij is heel erg kritisch, ja. ja en wordt, wordt hij gesteund in die kritiek in Brazilië? Zeker. Uh, heel veel Brazilianen steunen hem, denk ik, uh, daarin. Um, kijk, hij was natuurlijk al een beetje... een. Ja, een levende legende uh, vanwege zijn voetbalverleden. Uh, um, maar als politiek uh, uh, fenomeen is hij toch ook aan het groeien. Want hij is veel meer dan alleen maar die bekende Braziliaan van vroeger. Hij is echt een rising star. Uh, en dat heeft te maken met die protesten van uh, afgelopen juni. Uh, die waren onder meer gericht tegen... De geldverspilling van het wereldkampioenschap voetbal uh, volgend jaar. Hè. Uh, een van de leuzen was bijvoorbeeld uh, meer ziekenhuizen, minder stadions. Nou, dat was precies wat Romario uh, al ja. veel eerder uh, aan het roepen was, hè, al sinds uh, 2010 eigenlijk. En ja. nam tijdens die, die, die protesten bijvoorbeeld ook een videoboodschap op uh, om de betogers te steunen. En uh, nou ja, bijna heel Brazilië stond achter de eisen van de betogers uh, in juni. En uh, dat viel heel erg goed, uh, denk ik. Ja. En wordt dat ook breed gedeeld als je kijkt naar andere oud-voetballers? Zijn ze allemaal zo kritisch? Uh, nee, nee, nee, zeker niet. <lacht> ja, ja, ja, Mario is een, uh, is aanvaller, een ja. aanvaller, hè? Ja. <lacht> ja, ja, ja. <lacht> en uh, op het veld was hij een aanval, aanvaller, maar in de politiek ook wel een beetje. Hij, heeft het, uh, uh, hij neemt geen blad voor de mond... Uh, dat werd net al gezegd. En uh, andere voetballegendes, daar heeft hij uh, toch wel uh, problemen mee. Neem bijvoorbeeld uh, Pelé. Een beetje het gezicht uh, van de FIFA. Zo'n uithangbordje hier uh, in Brazilië voor de FIFA. Pele, groot ja. voorstander van het uh, wereldkampioenschap. Nou, hij en Romario hebben al heel lang allerlei uh, kleine ruzies, uh, meningsverschillen. Uh, Romario noemde hem uh, een imbecil. Uh, en hij zei ook uh, dat Pelé een groot dichter is zolang hij maar zijn bek houdt. Hm. ja, uh, dat is natuurlijk uh, niet heel aardig. Uh, er is nog een oud voetballer, uh, Ronaldo die ook ooit bij PSV speelde. En die is heel nauw betrokken bij de organisatie van het WK. Groot voorstander van het WK, net als Pelé. En ook hij en Romario zijn het zelden met elkaar eens. En die bekvechten ook heel wat af. Ja. En meneer Koerts, uh, zijn periode hier in Nederland toen... Hè, was hij toen ook al zo politiek betrokken... maatschappelijk geëngageerd en noem het maar op... Nee. Want nu, als je dit hoort, het is een politicus met een enorm ja. kritisch geluid. Ja, dat klopt. Hij, nee, hier heeft hij echt geconcentreerd op voetbal. Niets iets anders. We hebben nooit over gesproken over politiek en wat dan ook. En uh, hij was echt geconcentreerd op voetbal. Uh, ik, ik denk dat uh, sinds uh, zijn zieke dochter is geboren... Mm -hmm is hij een hele andere mens geworden. Ja, hij heeft een dochtertje gekregen met het syndroom van Down. Van hè? Down, ja. ja. En sinds die moment... Uh, omdat hij was zo'n man... Uh, ik was een keer bij kerst bij hem thuis. In Brazilië. En uh, er was toen in die tijd dat zijn dochter was, uh, daarvoor was geboren. En hij heeft altijd gezegd... Uh, ik ben de man. Uh, God heeft me hier gebracht en ik ben de man. Hij zegt in Braziliaans. Eu sou kare. Eu sou kare. En toen dat gebeurde met zijn dochter. Dat zij met het syndroom van Daan is uh, geboren. Hij heeft diezelfde woord gebruikt om te zeggen. God heeft mij hier gebracht. Elso Om voor haar te zorgen. Mm. En dat klonk heel mooi. En, uh, hij zat te houden op televisie. En weet ik wel wat allemaal. En dat was een hele mooi moment. Ik denk dat sinds die moment. dat dat gebeurde. Dat hij. Hij een heel andere mens is geworden. Ja. En uh, hij, hij uh, tot vandaag hij is druk mee bezig met al de Kinderen, stichtingen. Van alles wat te maken heeft met ziekte en zo. Hij steunt en hij doet van alles voor om die mensen te helpen. Ja, maatschappelijk betrokken, politiek actief. Mark zei net al, heel toepasselijk, het is een aanvaller was het. Hè? Dus het is hier ook natuurlijk in die politiek. Ja, dus. Mark, we moeten een heel klein beetje gaan afronden. Heeft die kritische houding van Romario eigenlijk iets concreets al opgeleverd? Als je het hebt over het WK. Ja, dan wijzen mensen altijd op het feit dat hij min of meer geregeld heeft... dat voor elke WK-wedstrijd 500 mensen met een handicap... een gratis entreebewijsje krijgen. Dus dat is heel, heel concreet. Iets minder concreet, maar misschien wel op de lange termijn belangrijker. Ja, het is echt, die kritische houding heeft hem echt... Uh, politiek uh, kapitaal opgeleverd. Hij is uh, echt een rising star... In de, in de Braziliaanse politiek aan het worden. Ja. En hij heeft ook gevraagd... sorry dat ik even uh, tussendoor uh -huh. kom... hij heeft ook gevraagd aan de FIFA... om een deel van de winst in Brazilië te laten. Niet alles meenemen. Ja, okay. Omdat dat is een van de dingen... dat hij ook voor vecht. Uh. Omdat volgens mij is een akkoord daar... dat de FIFA moet een deel van de winst achterlaten... in het land van de WK. Aan dit eis constant, aan, hij, is mee bezig, hij is er ook mee bezig met deze onderwerp. Ja. Meneer Koorts, u gaat richting Brazilië? Ja, zeker. <laughs> Ik heb met WK, top. ja? Ja, absoluut. absoluut ja. Ja. En, en samen met Romario, wedstrijden kijken, heeft hij dat beloofd of niet? Uh, wij gaan nog dit afspreken. We hebben nog niets daarover gesproken. En dan moet maar... hij ook nakomen natuurlijk, hè, dat hij omlaag... Ja, dat, nou, maar die, die, die dinges komt hij wel na. Ja, ja, ja. Ja. Gaat het jouw mark nog een keer lukken om een afspraak te hebben met Romario of niet, denk je? Ik blijf het proberen in ieder geval. Misschien kan meneer <laughs> Koorts me, me helpen. <laughs> ik, uh, tot wanneer ben je in Brazilië? Uh, 2000, uh, nou in ieder geval tot na het WK. <laughs> Oké, okay, ik geef aan die redactie mijn telefoonnummers. Ik kom naar Brazilië 12 december. kunnen we afspraken. Misschien in december gaan we een afspraak maken met de Romario. Oké, okay. moet, moet dat is afgesproken. Okay. heel goed. Okay. Mark, dankjewel. Mark Bessems. En meneer Koorts, hartelijk dank voor uw komst hier. Graag gedaan. Het is vijf voor twaalf. Ja, Nederland krijgt er morgenmiddag pas last van... maar nu is de storm al in het nieuws. Ik hoor op de radio al vooruitblikken zelfs op de storm. Er gaat wel wat gebeuren. Er is aangekondigd dat Oosterscheldekering in Zeeland wordt gesloten... maar vooral de Waddeneilanden zullen het uh, uh, fors uh, treffen. Zo voorspellen de weermannen en de weervrouwen. Op Tessel is Carina Wolkers aan de lijn. Goedenavond, mevrouw Wolkers. Dag, Groot Tip. Bent u zo iemand die daartegen opziet... of denkt u van, ik vind het eigenlijk best wel lekker? We kijken helemaal niet teg tegenop. En dit is niet zo'n <tossimus> bijzondere storm. Uh, denk ik. Die van een paar weken geleden. Die was echt uh, enorm heftig. Met uh, windstoten van 150 kilometer per uur. <tossimus> en als er geen slachtoffers vallen. Dan nee. is een uh, natuurgeweld natuurlijk het meest grandioze spektakel. Uh, wat je kunt waarnemen. En ik zit hier op de. Voorste rij met een uitzicht over de, over de weilanden. En een paar weken geleden heb ik uh, dat echt zitten bekijken. Je ziet het opkomen. De takken gaan helemaal horizontaal staan. En op het hoogtepunt van de storm, zo omstreeks een uur of twaalf... toen... Uh werden De ramen die werden ook een gele vlakken waar een enorme stroom van gouden blaadjes doorheen stroomde. En nou ja, dat was echt een, een tentoonstelling van moeder natuur zonder weergaan moet ik zeggen. Het is eigenlijk prachtig hè, zoals u het mm -hmm. omschrijft. Ja, nee, maar het is ook heel erg mooi. En wij houden, hielden en houden ja. altijd enorm van, uh, van heftig weer. Ja. En, en, en wij, is dat dan ook de tesselaars? Mensen ja. bij u op het eiland, die vinden dat eigenlijk prachtig? Oh, die vinden dat ook, uh, ook spannend. Kijk, iedereen is eraan gewend. En uh, ja, op, uh, uh, op een bepaald moment, na 1, twee uur, dan is het... De storm over, dan is het wind stil en dan loop je de tuin in en dan neem je de schade op. Ja, en dan ga je de takken opruimen en de, het hout in stukken zagen. Ja, precies. Nou, uh, het wa dit waren geen takken hoor, verleden week. Uh, uh, ja, nee, er waren, waren echt uh, een werk een die benam op een bepaald moment het uitzicht. En uh, langs Janssen Atelier is een. Uh, nou, raaklings een dode berkenstam van zes meter ge, gevallen. Dus, uh, uh, en de waar Jan, onder begraven ligt. Dat zijn op een pijnlijke manier een paar hele grote takken uitgescheurd. Dus dat is een naar gezicht. Maar dan komt er wel weer iemand met de motorzaag. En die... Uh, uh, uh, die behakt alles in stukjes. En die neemt dat mee, zodat de Tesselse houtkachels... die kunnen weer vrolijk snorren de hele winter. Heerlijk. We gaan ja. ons sterk verheuren, mevrouw Wolkers. Het was heerlijk om u aan de lijn te hebben. Ik wens u een hele mooie dag toe morgen. Dank u wel. Straks Klaas Drupsteen te gast. Raymond van het Groene Woud in Casa Luna. Dat belooft heel veel live muziek. Lekker luisteren. En morgen zit hier Chris Keijn. Ik wens u een rustige nacht. De stilte voor de storm. Dit is Radio 1.